7 uur, Joopboots met het NOS-journaal. De Tweede Kamer stemt zometeen over de nieuwe Kamervoorzitter. Er zijn drie kandidaten om Gerdy Verbeet op te volgen. Die zit niet meer in de Kamer. De kandidaten zijn Gerard Schouw van D66, Anoushka van Miltenburg van de VVD en Ghadia Ariep van de PvdA. Ze kregen alle drie de gelegenheid om hun kandidatuur toe te lichten. Als bij de stemming geen kandidaat de meerderheid haalt... komt er nog een tweede ronde. De PVV heeft al laten weten niet voor Ariep te zijn. Ze heeft naast de Nederlands ook een Marokkaans paspoort. Leden van een extreemrechtse organisatie... hebben de onthulling van het standbeeld van Nelson Mandela in Den Haag verstoord. De politie heeft vier mannen aangehouden en ze een proces procesverbaal gegeven. Het beeld werd onthuld door de Zuid-Afrikaanse bischop Tutu... Tijdens de plechtigheid schreeuwden de actievoerders... en ze gooiden met voorwerpen, waaronder mogelijk een brandbom. Het bronzenbeeld van Mandela is gemaakt door de kunstenaar Arie Schippers. Het staat in Den Haag naast het Omniversum. De verbouwing van het oude academisch centrum Tanteelkunde in Amsterdam-West... heeft bijna 500 studentenkamers opgeleverd. Het project is een initiatief van woningcorporatie De Alliantie. Amsterdam kampt met een grote kort aan studentenwoningen... Met de verbouwing van het oude gebouw is 5% van de woningnood onder studenten in Amsterdam opgelost. Studenten hebben het afgelopen half jaar zelf meegeholpen met de verbouwing, daardoor blijven de huurkosten van een kamer relatief laag. De politie in Groningen heeft tot nu toe 300 tips ontvangen over de reelschoppers in Haren. Volgens de politie zijn er ook veel foto's en filmpjes binnengekomen. Een rechercheteam van 30 man onderzoekt de tips en de beelden. De komende dagen verwacht de politie meer aanhoudingen te verrichten. Tot nu toe zijn 36 mensen opgepakt, van wie er 5 blijven vastzitten... tot de snelrechtszitting op 8 oktober. De politie in Groningen heeft vanmiddag ook een website gelanceerd... om meer informatie te krijgen over de ruilschoppers in Haren. Het weer vanavond vooral buien in de kustprovincies. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het oosten vooral bewolkt. Kans op een bui, maar ook af en toe zon. Het wordt morgen zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ANEB Verkeersinformatie. Het is gedaan met de avondspits. Er Staan nog een paar korte files op de A27 naar Breda bij Lexmond, 2 kilometer. De A58 Breda richting Tilburg bij Ulvenhout, 3. En de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moorgestel, 4 kilometer. Dat had te maken met een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Een echte baas bepaalt zelf uit welke kerstgeschenken zijn medewerkers kiezen.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 Onze gast was zes toen hij voor het eerst op de planken stond in het jeugdtheater van zijn moeder. wilde lang strips tekenen, maar werd uiteindelijk een succesvol filmregisseur... die in 2001 doorbrak met Minoes. En nu is er Nono, het zigzagkind. De openingsfilm van het Nederlands Filmfestival dat morgen uit de startblokken davert. Hier is Vincent Bal. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Vincent Bal, herinner je, je nog hoe oud was je toen... toen jouw moeder uh, je kamer helemaal wit schilderde... en daar een wit tafeltje in zette met een wit stoeltje... en een pak viltstiften? Hoe oud was ik toen? Ik denk dat dat in ons, denk dat ik een jaar of zes moet zijn geweest... of vijf of zo. Vijf? Ja, en ik heb uh, die, die hele muur vol met smurfie getekend, <laughs> maar dat was de bedoeling. Hè? Dat was de bedoeling om uh, Wat was haar ge... gedachte? Ja, ze zag denk ik dat ik graag tekende en uh, ze dacht laat ons al in plaats van een of ander suf behangpapier, maar het, uh, het Vincent behangpapier <laughs> daar maken of zo. En ik ervaarde dat ook niet echt als iets bizar of zo. Voor mij was dat uh, de gewoonste zaken om op de muur te steken. Maar ik weet wel, als er dan vriendjes bij mij thuis kwamen... dat die hem echt zo ogen keken van... wow, wat <laughs> gebeurt er hier allemaal? En, en je moeder vertelde dat je het gelijk ook goed aanpakte... want je ging op de tafel staan... probeerde eerst ook nog om dat stoeltje daarop te zetten... En uh, je begon gelijk grote lijnen te tekenen, dus niet iets, iets een klein lullig smurfje in een hoek of zo, maar gelijk ah. je pakt het gelijk groot aan. Kijk, zij herinnert zich beter dan ik. <laughs> ik. Ik herinner mij vooral dat ik heel, zo heel veel smurfje naar elkaar, naast elkaar had getekend of zo. En dat smurfje bij dat stopcontact, weet je dat ook nog? Dat weet ik hier was een smurfje die vooral <laughs> ik zijn vingers erin stak. Nee. <laughs> ja, ze zei dat er een, een heel klein smurfje bij een stopcontact zat. Dat probeerde te ontsnappen. Ah, echt waar, kijk. Is geen beeld het materiaal van, begrijp ik je. Ik volgens mij ik heb ik er een paar foto's van wel. Maar op een bepaald moment is die kamer dan voor iets anders gebruikt. En toen is het toch geschilderd. Maar ik denk wel dat ik, dat ik er een paar foto's van heb, mm -hmm. ja. En je tekende dus bijna eerder dan dat je sprak en liep. Ik tekende veel en graag, ja. Er heeft heel lang een grote... Poes gehangen in de, in de badkamer die ik heb getekend... toen ik denk ik 2,5 was of zo. Ook gewoon op de muur? Nee, nee die, was, oh. Bedoel, oh. Die, die was ingekaderd en opgehangen weer. Op een conventionele manier. Maar uh, nee, alleen een grote poes. Ik vond tekenen, en dat vind ik nog altijd... een van de leukste dingen dat er is in het leven. Ja. Je wilde eigenlijk striptekenaar worden, maar je werd filmregisseur. Nu teken je nog steeds, want dan kreeg je echt een geweldig setje met... Uh, uh, fragmenten van storyboards ja. die je hebt getekend voor deze film. Echt prachtig. En uh, ik bedoel, er zijn genoeg filmregisseurs die helemaal niet kunnen tekenen... en dit dus ook niet doen. Nee. Voor jou is het nodig? Het is een beetje mijn manier om mij voor te bereiden. En uh, het is een zeer makkelijke manier om te communiceren... met mensen van de crew. Het is makkelijk niet alleen naar een cameraman... maar ook als je stunts of special effects moet doen is dit een makkelijke manier, maar het helpt mij ook heel erg... om uh, allee, te concretiseren hoe ik een bepaalde scène zie. En dan zit ik soms heel lang te zoeken van het moet zo, het moet zo. Of het, ja, het, het, is gewoon, het zou ook zonde zijn voor mij om het niet te doen, want ik teken zo graag. Maar ik ben nu bijvoorbeeld een interviewboek aan het lezen met Martin Scorsese... en die ja, tekent ja. ook alles uit, terwijl je oh, dat ja? echt niet zou verwachten van hem. Die, die, vroeger tekende hij ook hele films na... Als stripverhalen, zo. dat is geweldig. Hè? Ja. We hebben meer met elkaar gemeen dan je zou denken. Dan je zou <laughs> ja. denken ja. En uh, is het zo dat je dit dan ook zo uitdeelt op de set aan alles en iedereen? Ja, ik, ik, uh, meestal s'avonds, dus na de shoot, bereid ik de volgende dag voor... en dan teken ik het zo'n beetje. En dan krijgen krijg de departementen. Het is ook een, een, een handige manier om, uh, ja, dat iedereen ziet wat we gaan doen op een dag. Hè? En je dagboek? Hou je een dagboek bij? Teken je daar ook in? Nee, ik, ik was nu van plan eigenlijk om bij deze film eens een dagboek bij te houden. Omdat ik dat van andere regisseurs heb gelezen en ik vind dat zo leuk. En ik dacht ook voor mezelf, om later te lezen, wat dacht ik echt op dat moment. Maar volgens mij ben ik niet verder geraakt dan uh, draaidag drie of zo. En toen is het een beetje... Maar als ik op vakantie ga, dan, dan teken ik wel veel. Dan teken ik maar helemaal anders dan deze tekeningetjes. Dan probeer ik zo... Ja, iets te tekenen wat ik zie. Dan ben ik daar een uurtje met zo'n tekening bezig of zo. En, en wat dan? landschap of je Nee, meestal, meestal, meestal geen mensen. Dingen die stilstaan, want dan kan ik er rustig naar kijken. Maar zo allee, iets dat ik mooi vind, een mooie deur of een glas ergens of een gebouw ergens. Of... En dan schrijf ik een klein, daarnaast een klein tekstje. En dat is eigenlijk een heel leuke manier om nadien die vakantie terug te bekijken. Omdat ze toch anders zijn dan wanneer het letterlijk een foto is. Absoluut, absoluut. En wel maar, grappig trouwens dat je het hebt over het stilstaande beeld. Want als iets jouw werk kenmerkt, is het wel de hele tijd beweging, beweging, beweging. Echt waar? Ja, dat ah, ja. zeggen ze allemaal. Ah, Dat de vind kenners. ik leuk. Ah, ja. <laughs> <laughs> ik vind, want ik vind persoonlijk soms dat een van de nadelen die ik heb door zo die storyboards te tekenen... Mm -hmm. is dat, je de dat ik de neiging heb om nogal statisch te zijn. Vind ik. ik denk dat ik ben, de montage gaat soms nogal snel... Maar... Als je geen storyboard op voorhand maakt... heb je meer de neiging om de acteurs te laten, uh, een scène te laten spelen... en dan te kijken van, om dat te volgen. En ik, ik, heb, ik weet niet of dat wel een voordeel of een nadeel is... maar de neiging om het helemaal in mijn hoofd van tevoren een beetje te bedenken... Ik probeer daar zoveel zo los mogelijk in te zijn. Ah ja, want dat is inderdaad dan wel het nadeel van het uh, tekenen. Want ja. je hebt het allemaal al gezien. Maar natuurlijk, als we, allee, dat is maar een start. Hè? Ja. Dat is een start. De realiteit is altijd anders en altijd en in beter. in strips kan uh, alles, hè? Ja. En in jouw films ook. Ja, ja. <laughs> Minoes was dat natuurlijk het voorbeeld van. Maar ook dit keer met Nono het Zigzagkind, ga je heel ver met de fantasie. Ja, het is een beetje een ode aan de fantasie, aan, aan de fantasie die je nodig hebt in het leven. Zo. En die Nono nodig heeft om uh, ja, te overleven eigenlijk ja. zo. Ja, Dat is wel heel mooi in één zin samengevat waar de film over gaat. We gaan het er zo over hebben. Even naar het nieuws. Je hebt een, een Nederlandse moeder en een Vlaamse vader. Ja. Uh, maar opgegroeid in, uh, in Gent. Dus ik neem aan dat je toch, je toch in de eerste plaats een Vlaming bent, voelt. Ja, toch ja, wel. Cool. Um, het nieuws. Ik zag vandaag uh, op Twitter, ik heb het eigenlijk verder niet gezien... dat. Kuifje uh, uh, verboden dreigt te worden, althans uit Een de album, kinderbibliotheek. Nou, nee, alle albums. Maar Kuifje in Afrika is dan wel het allerergste. Vinden ze in Zweden, het verantwoorde Zweden. Het zou daar uit de kinderbibliotheek verwijderd moeten worden. Um, hoewel ze daar geloof ik op het einde van de dag ook weer op teruggekomen ja, ja. zijn. Uh, maar ik heb ook gehoord dat ze in Finland ooit... Donald Duck wilde verbieden omdat hij zonder onderbroek rondloopt. Dus, <laughs> ja. nee. Ze zijn dan niet helemaal lekker. In die bah, nee, kijk, in Afrika, dat is natuurlijk een moeilijk verhaal. Ik zou hem uh -huh. eens moeten herlezen, maar dat is gemaakt in een bepaalde tijd. Ik denk als je veel van de boeken of de, de films uit die tijd terug zou zien, dan zou schrikken hoe mensen alleen omgaan met bepaalde dingen. Uh, maar racisme is één ding, maar bijvoorbeeld ook roken of de positie van de vrouw. En een van de het nadeel. Alleen of de kracht van kuifjes is dat we dat nu nog altijd lezen... en dat het nu nog altijd verkocht wordt. En je moet dat inderdaad, denk ik, in een bepaald kader bekijken. Maar om daarom alle kuifjes te gaan verbieden... dat zou ik wel heel zonde vinden. Ja, en ook wel heel erg, toch? Ja, ik bedoel, absoluut. hoe ver kun je gaan? Ja. Nou, en dan hebben we de discussie over Sinterklaas. Die komt ja, dat, is, dat is net hetzelfde een beetje. Of vooral hè? Zwarte Piet. Ja, want als je daarmee opgroeit met Sinterklaas en Zwarte Piet... lijkt dat ook een beetje iets vanzelfsprekend, zonder dat daar, voor mijn gevoel, racisme mee te maken heeft. Maar als mensen uit Amerika dat zien natuurlijk, dan, dan schrikken ze zich dood. Behalve dat je veel tekenen las je dus ook veel strips begrijp je? Ik heb veel strips gelezen, misschien maar ook heel veel gewone boeken. Maar, maar strips vond ik altijd wel ja, leuk. Ja. Goed, ik meld even dat luisteraars zich met de uitzending kunnen bemoeien. U kunt vragen stellen, opmerkingen plaatsen. Uh, ga naar onze website, naar het gastenboek Radiokunstof.nl of uh, meld ze via Twitter, hashtag Radiokunstof. En de tegel ligt daar, Vincent Bal, die gaat op een gegeven moment uh, beschreven worden. Ja, ja ik kreeg al direct stress toen ik hem zag liggen moet ik zeggen. Maar je bent eruit. Ja. Straks meer. <laughs> uh, je bent uh, filmregisseur. In, uh, in Nederland uh, vooral bekend als de regisseur van uh, Minouche. Uh, de film naar het boek van Annie M. G. Schmid doorbraak voor Caries van Houten was dat. En uh, ik geloof dat meer dan een miljoen mensen... in de tijd naar de bioscoop ja, zijn gegaan. Het ja. was echt een kaskraker. En nu, jaren later, mogen wij wel melden... is er een uh, nieuwe film opnieuw gebaseerd op een uh, boek. Dit keer van een andere grootheid, David Grossman... Uh, Israëlische schrijvers. Hij stond dit weekend nog in alle weekendbijlages. want er is een uh, nieuw boek, een nieuw van, boek hem, van hem. In ja. Nederlands vertaald, althans, uit de tijd vallen. Ja, ik heb het nog niet gelezen. Het gaat over, over de, dood de dood van, van, zijn, van zijn zoon. zoon. Ja, ja, ja. Die is, is omgekomen in Afghanistan. Hè? Niet Afghanistan. Nee, nee. Er was op een bepaald moment, denk ik, 2006, terug een, een militair conflict. Hij is de, de grens van Libanon uh, gestorven. Oh, ja. volgens mij. Ja. Ja. En We waren al bezig met, met de film. Eigenlijk hadden we hem, Ik had Grossman, denk ik een uh, paar maanden daarvoor nog ontmoet om, om, om zo, we hebben toen een dag samengezeten om over het scenario te praten ja, dat is verschrikkelijk, want hij vertelde mij toen ook dat hij het boek uh, schreef toen zijn zoon ongeveer dertien was, en dat hij elke avond of telkens als er een hoofdstuk klaar was dat hij dat dan voorlas aan zijn kinderen en hij, op een bepaald moment is er in de film, ik kan niet verklappen wat, maar er is een soort van grote revelatie of mm -hmm. omwenteling mm -hmm. ergens, en toen zijn kinderen dat lazen, ze rukten het manuscript uit zijn hand. Nee, dat kan niet. Heb je ons zo zitten bedotten eigenlijk? Oh, en ze verfrommelden het papier. En hij vertelt van ik heb dat papier zo wat glad gestreken en dat hangt nu ingelijst in mijn bureau. Dat vertelde hij toen ik hem dus een paar maanden voor de dood van zijn zoon ontmoette. Ja, nou, dat is onvoorstelbaar, zoiets. Hè? En heb je hem daarna ook nog weer gesproken? Daarna hebben we elkaar nog een paar keer gesproken. En, en, uh, pas op, ik denk dat de keer dat ik hem live heb gesproken, dat. dat uh, het al weken geleden is toen hij de film voor het eerst heeft gezien. Ja. Hm. Ja. Uh, nou, wat hij van de film vond, moet je dan zomaar vertellen, want we moeten eerst maar vertellen waar die film over gaat. Yeah. Nou, voor de mensen die het boek niet kennen. Um, nono, het zigzagkind. Het boek heet trouwens gewoon Het Zigzagkind. Je hebt klopt. een Nono aan vastgekopt. Hoe oud is Nono eigenlijk? Ook een jaar of dertien? Hij is bijna dertien. Ja, Alleen in de film op Tandem oh, ja. wordt hij dertien. natuurlijk. Dat dus, is een hele domme vraag. Zeker nee, ja. als je de film. Hij wordt gezien. Uh, bar mitzvah. Ja, precies. in ja. de bar mitzvah, uh, ga is je doen je in als je dertien bent. Ja. Um, morgen gaat de film in première op de engste plek van de wereld. Namelijk, Het is de openingsfilm van, uh, de van het filmfestival in ja, Utrecht. Dus Erg alleen maar collega's in de zaal. Nee hoor, niks om je druk over te maken. Het is gewoon ja, maar dat hard. is een beetje het voordeel ook van Vlaming te zijn. Dat is iets minder griezelig voor mij. Ja? Ja, ik vind dat wel, ja. Ik heb toch altijd het gevoel dat ik hier een beetje kan rondkijken... en een beetje op bezoek ben. Allee, dat is echt waar. Ik had dat met mijn noes ook in de tijd... Ook dat je zo hele acteurs kunt casten die je niet zo precies kent en zo. Ja, ik, vind, ik, vind, ik, heb, uh, ik heb er zin in vermogen. En daarna, een week later, is die overal in het land te zien. Nee, je hebt trouwens al een vuurdoop gehad in Toronto. Hè? Dat klopt, ja. Uh, het filmfestival al daar. Eén van de belangrijkste filmfestivals van dit moment trouwens. Ja. Daar kreeg je een ovationeel applaus. Ja, dat was geweldig. Was echt, uh, want ik was natuurlijk zenuwachtig. Omdat het de eerste keer was dat ik de film ging terugzien, denk ik, na, na, na de mix. En ook dan direct met een volle zaal. Mensen die echt allee, die weten niks van mij. Van, die de Grossman ook weinig. Dus die kwamen gewoon kijken van... Ah, interessante titel, volle zaal. En de mensen reageerden ongelooflijk veel. En, en warm en goed. Ja? En nadien deden we ook een Q&A. Mensen waren echt heel enthousiast. Uh, dat deed mij enorm veel plezier. Goed, de film, het verhaal. In het kort, wil jij iets vertellen ik kan proberen. Het is dus moeilijk. Maar de korte versie is. Ja, want we gaan niet alles voor. Maar... Nee, het is wel. Dan... Ja, dus Nono is een jongen van bijna dertien. Die heel hard zijn best doet om op zijn vader te lijken, die de beste politieinspecteur is van het land. Jacob Veyerberg gespeeld maar... door Vetja van Uwe. Ja, ja, zeer maar... drukbezet man. Ja, dat klopt. Maar uh, ja, dat loopt mis. Want Nono hij raakt altijd in de problemen. En de film gaat er eigenlijk over dat hij euh, samen met meestercrimineel Felix Glik op zoek gaat naar wie zijn moeder is geweest. Want zijn moeder kent hij niet. Die is gestorven toen hij één was. En het enige wat hij van haar heeft, is een foto. En daar staat ze dan nog op met haar rug naar de camera. Maar dus eigenlijk, nadat hij heel de tijd in de problemen komt... wordt hij weggestuurd naar zijn oom Schmoel... een vreselijke kinderpsychiater. Zo. <lacht> en op de trein ontmoet hij die euh, Felix Glik en trekken ze op avontuur... En dat is de korte versie. Ja, ja. En uh, deze Felix uh, Kliek... Griek? Kliek? Ja, Kliek? vraag het mij niet. Want Kliek. daar hebben we op de set ook heel de <laughs> tijd over bezig geweest. Zeggen we nu Gliek of Gliek? Dat uh, heb je net te veel moeten zeggen. Uh, hij wordt dus. gespeeld door uh, Burghard Klausner. Bekend uit uh, de Wijze band. En... Um, Aanvankelijk denkt Nono dat zijn vader iets geweldigs voor hem heeft bedacht. He? Ja. Namelijk dat hij wordt opgeleid tot politieregistuur. Waar dat het deel uitmaakt van, van zijn training. Hij vindt een brief van zijn vader op de trein... Uh, dat hij naar een bepaalde coupé moet gaan. Dat daar zijn leraar op hem wacht... die uh, hem zal verder opleiden tot inspecteur. En het klopt ook in zijn hoofd. Want zijn vader zegt altijd... om de beste inspecteur te zijn... moet je kunnen denken als de beste crimineel. Want je moet ze kunnen leren kijken zoals een crimineel kijkt. En... Die glik is dus een, een soort van superinbreker... die overal waar hij iets uh, stal liet hij een gouden bliksempje achter... als zijn handtekening. Vandaar. En die is één keer gearresteerd, tien jaar geleden, door Nono's vader. Maar meer zullen we er niet over zeggen. Nee, nee, nee. en die, dat bliksempje is dan eigenlijk een, een zigzag. Een zigzag, ja. Ja, ja die, die om, vandaar Nono het, het zigzag kind. Ja. Uh, we kunnen even luisteren naar een uh, fragment uit de film. En uh, daarin... Um, ja, dan is Nono eigenlijk al een heel eind onderweg met uh, deze man. Ja, en dan verraden, we dan verraden we toch al iets, maar ja, ah, dat is onvermijdelijk. De... Ze gaan toch nog wel naar die film. En dan uh, uh, belt zijn vader uh, met Nono, want Nono is plotseling spoorloos. Hij zit ja, in Nono, Nono belt hem op uit een telefooncel in Nice. Ja. ja. Hallo? Nono, no. ben jij het? Ja. Is alles goed, waar zit je? Ik ben in Nies. In Nies? Het is mijn schuld, ik had de opdracht verkeerd gegeven. Een Welke opdracht? Van in je brief. Wat voor brief? Waar in Nies zit je? Moest ik dan echt naar nou op smoe? Ja, natuurlijk. Nono, no, antwoord gewoon met ja of nee. Is Gliek in je buurt? Felix wil op onderzoek gaan, om te weten wie Zohara was. Papa, Je moet niet luisteren naar Gliek. Welke straat zit je? Ik laat de Franse politie ophalen. Waarom mag ik dat niet weten? Waarom spreekt nooit iemand over? No, no. Ik weet helemaal niet over. No, no. Zeg hem gewoon waar je bent of ga zelf je naar. Je luistert niet eens. Omdat je dat niet wil weten. Geloof me nu. Misschien als je wat ouder bent dan. Ga naar het dichtstbijzijnde politiebureau. No, no. Ik kom je halen. No, no. No, no. Ergens in Zuid-Frankrijk. Ja, in Nice, dat heeft hij net zelf gezegd, sukkel. En? Wel is Mathieu Leroy, zeg dat ik kom. Ja, we hoorden vooral uh, Fetja van Huet in gesprek met uh, zijn filmzoon Thomas uh, Simon. Simon. Dit was trouwens de scène die, die we op de casting hebben gedaan ook. Oh ah, ja? Ik, ja, ja. Want de, uh, deze Thomas Simon bleek gewoon een, een, een goede bekende van je te zijn. Hè? Je had eindeloos uh, gecast. Of ben ik een goede een... bekende? Nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee niet, Helemaal toe, niet. Nee, nee, nee. nee, nee dat zou mooi zijn. Maar nee, het was zo dat Thomas was aan het, aan het spelen bij, bij een vriend van hem... Die, en die vriend zei, ja, nu, nu moet je naar huis gaan, want ik moet naar een auditie. En Thomas zei, ja, ik wil wel eens meegaan oh, naar die auditie. dat is het misverstand. Ja, ja, ja, ja, een goede vriend van, uh, ja, ja. van en, en een toen, jonge uh, En toen was hij gewoon heel goed op de auditie. Ja, ja. ja. het klassieke verhaal. Hè? Het klassieke ja. verhaal, is dus dat. Hoe is het eigenlijk gegaan? Want ik begreep dat je het boek uh, Het Zicht Zag Kind van Bernie Bos kreeg. Ja. Um, Jij ging het lezen en was onmiddellijk de gedachte daar van dit wil ik verfilmen? Hoe op het eigenlijk op? wel, want allee, Bernie gaf met het boek met de vraag: zie je hier een film in? De filmproducent, hè? Ja, ja de Bernie Bos, met wie ik ook minus ja. had gemaakt, uh -huh. uh, waren na minus was goed meegevallen. Dus we dachten, we willen wel nog eens iets samen doen. En hij... Meegevallen. Ja, nee, ja. Nee, maar ik bedoel, pas op. Dat was een succes, maar het was ook een aangename samenwerking. Dus mm -hmm. uh, op, dat, op dat vlak bedoel ik goed meegevallen. Ja, ik vind het een heel mooi Vlaamse ja, ja, ja. En, en ik las dat boek. Ik denk dat ik het las uh, onderweg naar uh, Gijon in, in Spanje, waar Minoes werd getoond op een filmfestival. En ik vond het echt een wonderbaarlijk boek, omdat het zo rijk is. De thematiek is mooi, de personages zijn mooi. Het is ook. Alleen moet ik het zeggen, het is een klein beetje vet neergezet, maar de personages zijn geen, zijn geen bordkartonnen figuren. Er zit veel humor in, maar ook veel emotie. Ja, ik, ik was er door ontroerd en geraakt en ik dacht, ik zag ook direct de beelden voor mij. Ik zag, uh, dit is iets, ik heb dat nog niet gezien en ik heb zin om daar een film van te maken. En, ja. en teken je dan ook terwijl je aan het lezen bent? Nee, nee helemaal niet. Zo ver nee. gaat het niet. Nee, nee, nee. nee en, terwijl en, ik de eerste wat... keer las, dan, ik las gewoon. Uh, ja. hmm. En, en wat ontroerde je in het boek? Dat is moeilijk, hè? Ik, dat, omdat je ontroering is juist iets wat wat niet nie zo rationeel werkt. Dus mm -hmm. het is moeilijk om te bepalen. Ik denk, wat, dat er mee, wat vind ik mooi aan het boek? Je hebt heel die, die thematiek van de ouders en kinderen dat erin zit. Hoe dan Nono met zijn vader omgaat. En, en hoe dan, allee, het gaat heel erg over familie, vind ik. Hoe Gabi, mm -hmm. die de nieuwe vriendin is van uh, de vader van Nono ook echt zich als een moeder over Nono ontfermt. Dat is een prachtig personage, vind ik. En ook de rijkdom waarmee het is neergezet... dus de, de, die personages van Felix Glick en ook Lola Ciparola... voor we nog niets hebben gezegd... zijn twee een beetje iconografische figuren... maar ze hebben, zijn wel echte mensen ook achter die façade. En dan, de vertelling is zo vol, vol met humor en vol met vaart. En er zijn de eerste ontmoeting bijvoorbeeld tussen... Um, de ouders van Nono, waarover hij hoort, gebeurt in een chocoladefabriek... als ze in een vat met chocola vallen. En ja, ik, ik vond dat prachtig. Ja, Wat trouwens een geweldige scène oplevert. Ja. Dat ze de ontmoeting tussen de vader en de die, moeder. Die scène was echt geen. Toen ik dat las, dacht ik, ja, ik ga die film maken. Ik zei, en dan die later... tekeningetjes heb ik hier trouwens ook. Ja. Dat vader en moeder in... Uh, want ze ontmoeten elkaar dus. Ja, wat kan. Nou ja, maar... gaan we gaan dat allemaal niet. Nee, want dan gaan we mogen we niet. Het is een doen. film, het is moeilijk om erover te ja, spreken... Ja, zonder ja, te veel ja. te verklappen. Laten ja. we het dan gewoon even over jou hebben. Want uh, je zegt, het is ook een film over familieverhoudingen... over vaders, moeders en, en kinderen. Uh, in zekere zin is deze jongen op zoek naar uh, wie ben ik eigenlijk. Dat, ja. is, dat is waar de film over gaat, toch? Ja. Het is ja. een zoektocht naar, naar zijn, zijn identiteit. identiteit. Ja. Um, vooral omdat hij de helft van zijn identiteit mist... want zijn moeder stierf toen hij één ja, was. En hij was. weet daar eigenlijk niks van, ja. Jouw vader stierf toen je... Ik was toen dertien. ...dertien was. Ja. En je maakte eerder een, een speelfilm. Was volgens mij je debuut. Ja, Man van, Man Stouw, van Staal. En daarin is je vader ook, ja. Ja. ja het, is, ik moet, het zal zijn dat het mij geraakt heeft natuurlijk. Ja, ik bedoel... Ik, ik denk, iedere mens die iets maakt... ...wordt ergens bepaald. En, en ook mensen die niks maken... ...door de dingen die je meemaakt in je leven... En, u, maar mijn vader is dan gestorven toen ik dertien was. Allee, ik bedoel, het is niet dat ik daar elke dag om uh, um licht te huilen, helemaal niet. Maar dat zal toch een, een, een gevoelige plek zijn voor mij. En misschien dat ik daar, daardoor ook aangetrokken ben door dit verhaal ergens. Maar er is veel meer natuurlijk wat mij mm -hmm. allee, Grossman heeft het verhaal geschreven. Ik, ik weet nu niet wanneer zijn vader is gestorven, maar... Allee, dat zal zeker de een van nou, de het zijn dat hij is wel We spraken Bernie Bos nog, die vertelde van... het is voor een deel ook mijn verhaal. Ik ja. wilde het heel graag verteld zien. Ja. Uh, maar hij wist niet dat het ook jouw verhaal was. Nee, maar het is bij Bernie is nog... ik weet niet of hij dat zelf heeft over verteld. Of mm het -hmm. met hem allemaal is gaan. Ik weet ook niet in hoeverre ik daarover iets mag vertellen. Of niet, uh... <lacht> Laten we het over jou hebben, dat ja. is beter. Want de, um, uh, je zegt het zal allicht van belang zijn geweest. Nou, dat lijkt me nogal. Ik bedoel, als je dertien bent en je vader... Sterft. Ja. Waaraan stierf hij trouwens? Eh, longkanker. Dus hij was lange tijd ziek ook. Ja, een ja, ja, jaar of twee, ja. En ja. Um, hoe zag jouw leven er op dat moment uit? Ik bedoel, was je toen nog. Mijn ouders waren gescheiden tekenen? op dat moment. Mm -hmm. dus, uh, en was ik, wel aan het tekenen veel? Ja, het... ja, dat was wel zo. Ik ben echt zo strips beginnen tekenen toen ik een jaar of elf was of zo. Ja. En je vader tekende ook, vertel Mijn je vader je. tekende ook veel, ja. Die tekende mooi ook. En, en dat is zeker zo. Het tekende ook, als we op vakantie gingen, tekende hij ook wel zo'n dingetjes. Dus ja, ik bedoel, je pak, neemt dingen mee, je krijgt dingen mee van je ouders. Hè? En, en je moet vertelde vertellen dat hij ook iemand was die uh, uh, precies voor zich zag hoe hij het wilde hebben. En... <laughs> en dan heel gefrustreerd was als het niet lukte. Dat heb ik absoluut ook. Dat is als ik een tekening begin, op vakantie iets begin te tekenen. Ik zie de tekening. En dan begin je te maken en dan, ik... dan schiet je stift net een beetje uit. Ik heb ook zo'n prachtige, van die penseelachtige stiftjes. Zo. Geeft fantastisch effect, maar die, zijn heel niet zo... Allee, die hebben een beetje een eigen wil. Zo. Nu, het ding is, op het moment zelf, dat heb ik ondertussen geleerd, ben je gefrustreerd. Maar als je er later naar terugkijkt, heeft de tekening toch een eigen leven. Zo. Het is grappig, mijn zoon van acht moest laatst op school... Hij tekent toch niet, hè? Ja, die tekent graag, maar ik wil zeggen, die moest op school... Zijn ze ook bezig over ouders en over afkomst, denk ik. En zo, we moesten schrijven: wat heb je geërfd van je moeder, wat heb je geërfd van je vader? En hij schreef over mij, dus wat heb je geërfd van je vader? tekenen en snel zenuwachtig worden. <laughs> dat ik, dat, maar dat heb jij dan weer van je moeder, geloof ik. Ik, heb, ik, ik dacht dat ik nooit snel zenuwachtig werd. <laughs> nou, je moeder zei dat jullie dat in elk geval heel erg deelden. Want uh, jouw moeder is Eva Bal... en zij heeft een uh, belangrijk jeugdtheatergezelschap ja. opgezet in ja, Gent. Ja, hè? ze heeft daar opgestart het, het speeltheater in de tijd. Dus zij was een van de eerste die met mijn kinderen het toneel maakte in, in Vlaanderen. En ondertussen is dat uh, de Kopergieterij, heet het nu... Ik maak nog steeds theater. Nu is uh, Johan de Smetter artistiek leider, is mijn beste vriend. Het is, allee, het is grappig hoe het gaat in het leven. Maar, uh, en, en dat is ook de reden waarom je echt als kind al uh, op, op, op het de toneel stond. stond. Ja, ja. Dat was, wij, wij, wij, wij speelden mee gewoon in de voorstellingen die ze maakten. En dat was heel leuk. Ik bedoel, andere kinderen gingen naar de volleybal. Ik, uh, ik ging toneel spelen. Hè. Dus wij... Elke woensdagmiddag en zaterdagmorgen gingen we repeteren. En dan gingen we daarna optreden met die toneelstuk. En dat was misschien allez, het samen in een groep iets maken. Dat was heel leuk daaraan. En dat, is, dat merk ik, vind ik nu ook wel terug als je een film maakt. En uh, jij zag je moeder natuurlijk ook aan het werk. Hoe zij kinderen regisseerde, Want dat lijkt me toch iets van een andere orde. Ja, maar het was sowieso anders, omdat de stukken die ze maakten vertrokken vaak vanuit improvisatie. Dus ze gaf een soort thema aan en we werkten daar dan in kleine groepjes aan. En zo Ik kreeg die voorstelling langzaamaan vorm. Uh, heel leuk, maar toch heel anders dan een film maken waar je, waar je eigenlijk lang op voorhand de dingen zit in een scenario en zo vast te leggen. Ja. En, en had je geen enkele schroom? Ik bedoel, gaat dat dan, is het dan zo gewoon dat de toneel... en die moeder die daar met al die kinderen werkt... dat je je gang gaat? Je moet even je telefoon Ik ga uten, mijn telefoon op vliegtuigmodus zetten. Het ja, dan, oh, dat kan ja, ook. Kijk, voilà, <laughs> het is gebeurd. Uh, had ik geen schroom? Uh, nee, eigenlijk niet. Het was gewoon uh, het was leuk. Het was spelen en het was ook... We spelen echt. Hè? Ik denk, uh, je ziet kinderen ook vaak met elkaar spelen. Jij was nu die, jij was nu die. Mm -hmm. Het was alleen maar eigenlijk heel plezant, vond ik. Um, en door in dat theater mee te spelen... ging ik soms ook... Uh, soms deden ze dan audities bij ons voor kleine films of zo. En dan werd, ik, speelde ik soms een klein rolletje hier en daar. En dat, is wel heel, dat was helemaal anders. Omdat het dan zo heel precies was. Ik denk dat ik in die tijd eigenlijk acteren leuker vond... Op toneel, maar dat ik wel zag: van zo'n film maken ziet toch wel heel leuk uit. Ja, en, en dat wist je, want je uh, uh, ja, moeder zei: van de, uh, acteur worden, dat was helemaal geen nee, optie. totaal niet nee. Want jij was de vorm. Je kijkt ook door rechts, maar jij, jij bent de vormgever. En ze heeft er zo'n heel mooi Vlaams woord voor. Uh, uh, oh ja, hij is toch een vormgever. Als acteur ben je meer momentaan. Ah. Ja, dat kan zijn. Maar ik, ik voel mij ook beter thuis achter de schermen gewoon. Ik, ben, wil, niet zo, ben niet, ik, ben, ik wil niet per se uh, op de voorgrond treden. Plus ik vind het leuk als, als regisseur dat je... Vind je het zelfs vervelend om op de voorgrond te treden? Nee, nee, ik vind het nee, nee, er is ook een kant van mij die het wel heel leuk vond. Mm. He? Gelukkig nee, dat maar. dat is zeker. Maar, maar ik... Ik vind het leuk om de, om de dingen te maken... en om als regisseur ook bezig te zijn met verhaal, met muziek... met de acteurs, met fotografie, met de montage. Om al die dingen... Het verandert heel erg. Je hebt heel veel verschillende fases in het maken van een film. En je kan echt zo tot op de vierkante millimeter... dingen proberen juist te krijgen... En, en ja, dat doe ik wel graag. En dat is ook precies wat je doet. Hè? Want het is echt een, een, een film. Zeker deze film. Voor Minoes scholt dat ook wel. Maar voor Nino het zich zag ik in nog wel meer. Het is, je hebt een heel eigen taal bijna ontwikkeld. Het speelt zich net als Minoes ook weer af in een beetje onbestemde tijd. Maar wel, bedoel, je voelt de ja, sfeer wel, van de jaren 50, ja, 60. Ja, Wel gezegd, is eigenlijk 75, maar met veel invloeden van de jaren 60. En omdat het verhaal zich ook met flashbacks verteld wordt heb je sommige scènes die zich ook in 59 of 63 of zo afspelen dus, dus al die tijden zitten erin. Er zit ja. een Ford Mustang in. Uit welk Ford jaar is die? Mustang, een goed. geweldige Ford. Ergens uit de jaren 60. Ja, ja. dat was pas op dat was, want uh, ze stoppen dus de trein dan moeten ze wegrijden in een auto. In het boek is dat een een Bugatti denk ik. Was ook heel mooi, maar wij wilden een beetje een coole sportauto. <laughs> We hebben lang zitten zoeken naar de juiste auto. En ik vond ook een Ford Mustang alleen al de naam is zo. Ja. En ook omdat er een Mustang, Er zit een klein paardje op, eh, op de dashboard. Zo. Even vooraan aan de auto. De, de details he, meneer Bal. Ja, wel, een paard speelt ook een belangrijke rol in de film. Dus ik vond het ook thematisch er mooi in passen. Oh, echt waar zover gaat het? Ah ja, tuurlijk gaat het zover. Wow. <laughs> ja. Dus het embleem van die Ford Mustang, ja, dat, de paard Ja, en dat, de dat paard. was ja. En, um, want de, dat zei Bernie Boss ons ook nog... dat je inderdaad zo ontzettend op de, op de details red en let. En hoe zit het met... want uh, ik, ik begreep ook dat je enorm liefhebber bent van Gary Grant... en dan uit de jaren, jaren 40, 50. Maar ja, ik, is dat? ja, ik hou enorm van, van films uit die, uit die tijd. Hè. Gary Grant vind ik uh, geweldig. En maar, dus Billy Wilder als regisseur. Allee, ook de films van Hitchcock uit die tijd... Ja, daar hou ik enorm van. Het uh, kan mij enorm boeien. En ik vind dat er een soort van. daar ook een soort van mengeling soms van humor en emotie in zit, die, die ik uh, in films van nu soms niet meer zie. Hm. En wat is dat? Kun je dat ja, benoemen? Nee, nee benoemen, dat dan, kunnen we niet benoemen. Nee, ja, dan zou ik schrijver of filmcriticus zijn of zo. Maar ik probeer dat te vatten. Ik probeer. Daarom lees ik zo graag zo interviewboeken ook. Zoals nu met Scorsese, dat ik nu aan het lezen ben. Om te kijken, wat zeggen die mensen er zelf over? En ik, ik merk bij Billy Wilder wel dat er mm -hmm. is een soort mengeling is van een zeker cynisme en dan toch een emotie die daaronder zit. En het is een beetje yin en yang, ze versterken mm -hmm. elkaar. Ja. Het mag ja. nooit alleen maar platte emotie zijn. Nee, ik nee. heb een hekel aan, aan tearjerkers. Ja. eigenlijk. want dan, Het werkt ook bij mij, ik word er soms ook door ontroerd, maar dan heb ik zo: ach, dat, vind dat ik, wil je niet. Nee, dat wil ik soms niet. En ik hou er wel heel. Van. Ik wil wel graag ontroerd worden in de film, in, in de bioscoop, maar, uh... maar dan net op een andere manier. Ja. Met een lach of, uh, Ja, via een, een, een lach grap. of door een beeld of net door. Hey, je mag het niet te veel zien aankomen. De muziek mag het mij nog niet zeggen voor ik het voel. Je zei het net al, we hebben het nog helemaal niet gehad over Lola Ciparola. Uh, op een gegeven moment komen Felix en, uh, en Nono uh, bij een, een heldin terecht. Van de, de stiefmoeder, mag ik geloof ik wel zeggen, van Nono. Ja, nee. En de heldin, ja, de stief van ja, Gabi. Ja, ja, ja, absoluut. Ja, ja. Ja. Dus Gabi, dus ja. de nieuwe vriendin, heeft. Twee helden, dat zijn Lola Ciparola en Felix Glik. En ze zegt altijd tegen Nono... had ik maar zo'n gouden bliksem van Felix Glik en de rode sjaal van Lola Ciparola, dan lag de wereld aan mijn voeten. En ze bedoelt eigenlijk... dan zou je vader misschien wel met mij willen trouwen. Dus Nono, dat is een andere lijn in het verhaal. Allee, zijn eerste missie is eigenlijk om die rode sjaal en de gouden bliksem te gaan halen. Dus om iets te doen voor zijn stiefmoeder in zekere zin... En langzaam verandert in de film verandert dat een beetje naar de zoektocht naar zijn echte moeder. Ja, en ja. dan komt hij toch terecht bij Lola Ciparola. Ja. En deze vrouw wordt gespeeld door Isabel Rossellini. Ja. Hoe heb je haar gestrikt? Ze was de eerste aan wie we dachten. En, en we dachten, kom, we kunnen het maar proberen. Hè? Ja. Allee, waarom niet... Natuurlijk, hoe ga je, allez, hoe ga je daarin werken? Hè? <laughs> Dit we hadden, is Vincent Bal. Ja, maar ja, uit maar vooral ook zo concreet. Hè, wie bel je op? Je ja. kan, hier vind je altijd wel het telefoonnummer van de agent of van een acteur. Hier. We hadden een Franse casting agent. Die, uh, en die kwam dan in contact met haar Italiaanse agent. Die ons dan bij haar Amerikaanse agent bracht. En toen, daar stuurden we het script naartoe. En toen hoorden we heel lang niks. En... En je had het geld al wel binnen hè, voor de ik film? Je had het geld al op dat moment, denk ik. Of het, het merendeel ervan. Dus het hing niet op mevrouw Rosseling? Nee, nee. nee. En toen, echt op het moment dat we dachten... Ja, we gaan er niks meer van horen. Toen kregen we toch bericht. Ze heeft het script gelezen. En ze vindt het best mooi. Maar ze wil meer van jouw werk zien. om te weten wie je bent. Dus toen heb ik snel uh, een paar films van mij op DVD. Ik heb een paar kortfilms op DVD gebrand. Minoes hebben we meegegeven. Ik ben een vulpen gaan kopen en ik heb een mooie brief naar haar geschreven. Allee, of wat ik hoopte dat een mooie ja, brief was. En mijn meest sierlijke. en dan zonder kan fouten ik bij proberen te schrijven. Ja, ja. Natuurlijk merk je dan als je onderaan het blad bent dat je het laatste woord fout schrijft. Dan moet je heel dat blad opnieuw <laughs> schrijven. Maar goed, dat dan op de bus gedaan. En toen kregen we vrij snel bericht dat ze, ja, ze Minoes prachtig vond. En dat ze mij graag wilde ontmoeten en zo. En, ja, dat was fantastisch. Wow. Hè? Ja. En toen, hoe ga je dan naar zo'n ontmoeting toe? Ja, met mijn mooiste pak aan. <laughs> ja, dan, dat was wel zenuwachtig natuurlijk, hè? met de trein naar Parijs. Nou. En, hoe. Ik was, en dan, ze, ze zat daar in een appartement van haar broer, die daar een appartement dus heeft. En dan hoor je, je belt aan, ik hoor haar stem over de telefoon. En dan denk ik: die stem, je kent die al zo goed, hè? want je die hebt die ja, al zo ja. vaak gehoord. In de lift nog even mezelf checken in de spiegel. Dan dacht ik, ja, dit is ongeveer het maximum wat ik te bieden heb. Beter kan het niet, dus ik moet er maar hiermee moet ik het doen. Dus... En had je bruine tint aan? Dat kan ik me namelijk helemaal voorstellen. Nee, nee ik had een, nee? een soort blauw pak aan. Een van mijn lievelingspakken had ik aan. En uh, dan stapte niet de lift uit Dan piepte ze haar hoofdje zo om de deur. Het hoofd dat je ook zo goed kent. Oh, hello, Vincent, kom in. En ze is gewoon fantastisch charmant. Ze maakte mij direct een kopje koffie en zo, weet je, zo'n Italiaans espresso ja, dingetje. Ja, ja, ja, ja. Ze had wel een hond bij zich die, die mij heel de hele tijd was aan bespringen. Ja, dat dan was dat dan, weer dan maakte minder. het iets moeilijker. <laughs> maar tijdens het gesprek begon ze al snel concreet: What are we doen do with the hair? En snap je het was direct duidelijk dat ze mee was. En, en zo was ze ook bij heel het proces gevend. Oké, okay, wat gaan we doen? Allee, ze, ze heeft zich 100% gegeven. Uh, beschikbaar gesteld. Ja, en en ze dat is, is wederom prachtig in de film. Ja. Ze zingt. Ja. En dat kunnen we laten horen. Absoluut. we even weg, Vincent Bal, want uh, dit is het begin... Dit van is de intro-muziek, ook prachtige muziek van Thomas de Prins... maar dit is niet het liedje waar, uh, waar Lola ja, zingt. Dat, dat wilden we namelijk nou ja. vragen, om Isabel Rossellini even te laten horen. Dus we uh, wachten even totdat we dat muziekje hebben gevonden. Um, David Grossman, nog even. Uh, ik, ik heb gehoord dat hij heeft gezegd... Van als het boek ooit verfilmd wordt, dan moet Vincent Bal dat gaan doen. Want... Hij uh, ziet de dingen van de zijkant. Hij bekijkt de dingen van de zijkant. Maar zal, de eerste zin zal hij zeker niet, niet nee. hebben gezegd, want hij kende mij helemaal niet. Denk <laughs> dat ik, zat hè? ik me al af te vragen, nee, van, nee, hoe nee. kan het zijn dat... Nee, ik denk meer maar... dat hij... hij kan wel zeggen, ik kan me wel iets herinneren dat hij een keer zoiets heeft gezegd... van hij kijkt er een beetje schuin naar de dingen. Zo. Maar dat was denk ik na dat we al een tijdje met scripten bezig waren... En, uh, maar wat bedoelt hij dan daarmee? Ik denk dat hij ermee bedoelt dat ik een bepaalde blik... denk, wat jij net zei, van die bepaalde beeldtaal of zo. Dat er, en die, die humor. En, ik, ik weet het niet. Hè? Ik mm -hmm. probeer maar te denken wat hij kan bedoelen. De dingen niet helemaal, helemaal, niet helemaal recht toe, recht aan. Niet helemaal, helemaal serieus nemen, denk ik. Want denk jij dat uh, aan jouw werk zichtbaar is? Dat uh, de tekenaar, dat de achtergrond een tekenaar is? dat? Ik hoor dat toch precies. Ik krijg daar toch wel echo's van. Dat, uh, dat mensen zeggen dat ze heel erg de, de mijn liefde voor strips wel in, in die films terugzien. En zo, en dat ze het, het visueel en de kleuren en zo. Dat daar een, een soort handschrift in zit. Mm -hmm. En ik kan dan altijd alleen maar antwoorden van ja, ik kan niet anders. <laughs> <Dat> is, <laughs> dit is het. Dit is het, ja. Ik zou geen andere film kunnen maken. Ze is er hoor. Ja, fantastisch. We gaan luisteren. Whatever Lola wants, Lola gets, and little man, little Lola wants you, make up your mind. Recline yourself, resign yourself, you're through. I always get Your coat, don't you know you can't win? You're no exception to the rule, I'm irresistible. Ja, Isabel Rosselin. Mooi Als Lola Ciparola in de film No No, het zigzagkind kind... gaat morgen in première op het filmfestival in Den Haag. En ik spreek met de regisseur van deze film. Ook de regisseur van Minu's trouwens. Vincent Bal is zijn naam. Um, eh, zoals gezegd spraken we uiteraard ook met uh, Bernie Bos, want die ken je goed. Uh, veel samengewerkt, onder andere voor uh, Minus, en nu ook weer voor deze film... En hij zegt: uh, zijn kracht is dat hij heel precies weet hoe hij een film wil vertellen. Het is een schamel mannetje, maar op de set. Nou, dankjewel, Bernie. <laughs> Zo spreken wij ja, ja. hier over elkander in Nederland. Maar op de set is hij de dirigent. Ja. Hij bereidt zich heel goed voor. Hij denkt ook na over alle details. Een voorbeeld: iets wat weinig mensen gezien zullen hebben. In minus dragen alle mannen dezelfde kleuren. Ja, in minus. Minouche... Alle figuranten zijn in blauw. Ja, omdat we wilden... Kijk, als je een film als Minoes doet... waarbij dat we een soort van... toch een bepaald beeld wilden oproepen... En, dan het is... en we wilden toch dat het een beetje nu... maar niet helemaal nu was. Maar hoe, krijg je, hoe stileer je zo een, een wereld? Hè? En een van de dingen was dat al onze figuranten... gewoon allemaal in tinten van blauw waren. Omdat op die manier worden die meer achtergrond... Ja, en, uh, ja, en een ander ding was dat alle auto's die daar rondrijden, behalve die van Allemate, <laughs> zijn kleine autootjes. <laughs> ja, dat zijn een beetje een soort afspraken die je maakt. Ik, ik denk dat dat in alle films wel gebeurt. Je, je ja, maakt ik soort, denk een, je, het niet, Vincent. Ja, Vincent Bal, denk je? Je gaat kijken, pas op, Vincent de Pater en Bernadette Korsens, dus production designer en kostuumontwerper, uh, ja, ja. en Walter van den Ende natuurlijk ook, zijn daar ook zeer belangrijk in ja, als... als medewerkers van mij, om dat soort dingen te bedenken... Mm -hmm. van hoe kunnen we het verhaal vertellen... niet alleen door de scènes, maar ook visueel. Wordt het, koud, wordt het licht ineens koud in die scène als het onaangenaam wordt? en zo Dat zijn leuke dingen om mee te spelen. En uh, wat zit er nu verstopt in No-No, het zich? wat bijvoorbeeld... mij dan helemaal niet is opgevallen? Maar, maar je hebt dat zeker wel gezien... In het begin, als Nono in, in Nederland is, hebben we gekozen voor is alles bijna bruin en blauw en weinig kleur. En, en dan pas als hij naar Frankrijk gaat, komt er geel bij, komt er rood ja. bij, en wordt alle oh nee, bloeiende kleuren open en zo. Dat zijn ja, ja, maar goed, kleine ik, dingen. Ik zie het nu, jij het me vertelt. Ja. Maar dat zijn niet dingen die je bewust ziet waarschijnlijk. Nee, maar dat is ook niet de bedoeling dat je ze bewust nee. ziet. Maar ze geven nu een gevoel mee, zoals alles wat hij in zo'n film doet. De lenskeuzes, alleen de bewegen of stilstaan met de camera. Alles staat in dienst om, om bij de kijker een bepaalde emotie op te roepen. Niet ja, wel. precies, ja. want dat is waar we op uit Ja. ja. Toch? Ja. Uh, je, je was heel goed in, in wiskunde en, en fysica. Ja, ja op of een dacht, dacht ik echt van ik ga fysica <laughs> studeren. Ja. Maar toch niet gedaan? Toch niet gedaan, nee. Maar kijk, ik denk ook als je opgroeit in, in een gezin waar er altijd theater is... Dat was mijn korte, vorm, mijn korte tijd van rebellie, denk ik. Of, allez, ik, ik heb ook een beetje een, een analytische geest, in zekere zin. en Ik vind, vond fysica toen heel leuk, omdat het echt de wereld om je heen verklaart. Een beetje. Mm -hmm. Maar toen ik te, in een jaar of zeventien was, heb ik een, dan een tijdje in een afdeling gezeten met heel veel wiskunde. En ik, dan merkte ik ineens, ik vind, ik vind het wel oké, okay, maar ik vind het toch wel een klein beetje saai. En ik wilde dit toch niet doen, heel mijn leven. Dus dan merkte ik toch, ik, ik heb toch wel zin om iets te maken. Maar het is pas toen ik 18 was, was er een vriend in mijn klas die zei... ik ga volgend jaar film studeren naar Sint-Lucas. En ik zeg: tja, ja, film. <laughs> dat, ik had, dat leek mij ineens wel een goed idee. Ja. Maar het is wel zo, als ik jou zo hoor praten over de film... Zijn, praat je toch het liefst over de manier waarop de film is gemaakt... dan dat je het hebt over de emotie of over de inhoud. Het is makkelijker om over de, waarop te, te, ja, te praten, ja. hè? En het, kijk, ja, Je maakt, ik hoop dat de film op, op zichzelf staat... of dat de emotie of de, en het verhaal geen uitleg nodig hebben. Hoe, hoe zat dat eigenlijk met Minouz? Is het nou zo dat die film tien jaar later pas nog in Amerika is? Ja, die gewoon? is tien jaar... Ja, ja, Wat is wel? dat voor haar verhaal? Ja, ik weet ook niet precies hoe dat zit... De, ik, echt ik heb er geen flauw idee van ik weet dat hij dus uh, wat is voor, vorig jaar tegen maar de pers, geen remake gewoon de film nee, nee, zoals nee, wij hem gewoon, ook gezien. Maar een heel, een kleine release was het. Hè, maar, maar ze hebben er toch al een trailer voor gemaakt en zo en, uh, en ze begrepen er niks van hè we hadden er een andere uh, an, ik merkte wel de culturele verschillen zo. ze vonden het ook echt wel uh, alleen de parental guidance hè, want, want er werd uh, er werd gerookt en er waren... Wat was er nu? Litterbox references. Omdat uh, de kater Tinus zegt op een bepaald moment zoiets van... Uh, ze waren niet thuis, dus heb ik gewoon... Nee, die kattenbak zat vol, dus heb ik gewoon op de mat geschreven, Zegt uh, Hans Theewen ja, met ja, de stem ja. van Tinus. Maar... Ja, de, de, de kritieken in Amerika waren zo gemengd. Hè? Ja. Nu, dat kan ook er zijn daar ook heel andere dingen. Gewoon, de film is ondertussen ook tien jaar oud. Ik weet het ook niet. Maar ik had indruk het is dat in elk er geval ook... geen kaskraken geworden nee, aan de overkant nee, nee, van nee, de oceaan. Nee, maar ik had de indruk dat er echt ook wel culturele verschillen meespelen. Maar dat is dan ook wel... Ik bedoel, dat Nono het in Toronto zo goed deed en Minou's in Amerika niet? Of vergelijk ik nu... Ik bedoel... Ja, je kunt uit één zaal in Toronto natuurlijk geen extrapolatie doen... voor heel het, het Noord-Amerikaanse continent. Zo, hè? Maar ik weet het ook niet uh, waaraan dat ligt. Ik heb, ik, misschien, ze hebben in Amerika denk ik ook al veel films gezien met pratende beesten. Hè? Ik bedoel dan over ja, die noes, hè? Ja, ja, ja, uh, uh, die anders Ja, Anderse. ja ik, weet, ik weet het niet waar het aan ligt. Wat vond Crossman van de film? Hij vond het mooi... Hij Wat het gebeurde me... er? Was je erbij toen? Ik was erbij, ja. Ik was natuurlijk best zenuwachtig. En ik dacht, ik ga niet kijken. Want dan, dan, als je dan mee in de zaal zit... dan elke kuchje of uh, een geschuivel op de stoel... interpreteer je toch als hij vindt het maar niks. Maar ik, ik, ik dacht, ik ga langs achterbuiten. Maar ik heb dan toch even een stukje zitten meekijken... en ben dan nog op het einde een stukje komen meekijken... Hij, hij keek samen eh, Thomas Simon en zijn, en zijn vader waren er toen ook om voor het eerste film te zien en hij kwam buiten en hij vond het mooi hij zei van het is uh, ik had een boekje open zei hij, om notities te maken ik heb het na 15 minuten dicht gedaan en ik heb gewoon van de film genoten en hij zei van dat, dat zegt heel veel mm -hmm. gewoon. en hij vond het uplifting uplifting <laughs> ja, nee. ja mooi gezegd vond ik en ik denk dat hij ook wel... De film is anders dan het boek, hè? onvermijdelijk. Dus het moet ook raar voor hem zijn geweest om dat te zien. Maar wat wat, wat hij is zijn een morgen, de grote veranderingen? Morgen is hij er ook. Dus dan, ja. en, en wat is dan een cruciale verandering die jij hebt aangebracht... waarover je twijfelde of dat wel, of die dat wel zou zien zitten? God, oh, er zijn verschillende dingen. Maar het, het, het proces is zo geleidelijk gegaan in het schrijven van het scenario. Kijk, in het boek is het zo... Dan Nono Felix tegenkomt en uh, Felix vertelt hem eigenlijk het verhaal over, over zijn moeder. Hij zegt van, ik heb die vrouw gekend en, en hij vertelt hem dat verhaal. En in de film was dat veel te passief en ik wilde Nono actiever maken. En meer de detective ook die het, de zaak Zohara mm -hmm. oplost. Dus daar hebben we dingen aan veranderd. En we moesten ook, het, het verhaal heeft heel veel lijntjes, het is vrij gecompliceerd. Je ja. moet dat toch in een soort schwoen kunnen vertellen dus uh, ook bijvoorbeeld Nono zijn relatie met zijn familie uh, wat is een bar mitzwa voor mensen die dat niet weten daarom dat we die bar mitzwa van Micha in het begin van de film die zit niet helemaal niet in het boek dus eigenlijk het beeld van Nono dat nu het affichebeeld is geworden dat uh, met zo'n parasol springt zit niet in het boek is, nu, ook de cover van, de, ja, is nu de cover van de film editie dus de mensen die het boek kopen ze <lacht> zoeken naar die scène dus ja, inderdaad, hebben... dat is een moeilijkheid. Want uh, de bar mitzwa zal uh, in Amerika overigens bekender zijn ja, dan, dan, hier. Dan, dan hier. Maar ik denk dat we het, allee, we leggen het even uit in de film. Ik denk goed genoeg. Maar er zijn veel, er zijn veel dingen veranderd... Mm -hmm. uh, in vergelijking van, van het boek en, en de film. Maar ik hoop dat we het hart hebben gehouden. En, en de ziel van, van het nou, verhaal. Als de auteur dat zelf vindt, dan zal dat allicht uh, ja. de waarheid zijn. Ja. Uh, uh, nog even een citaat van, uh, van Bernie Bos. Uh, die ons zegt uh, over jou. Hij denkt van tevoren goed na. Dat zit hem ook in de weg. Bij het maken van een film is hij anderhalf jaar compleet van de wereld. Na afloop is hij helemaal kapot. Ja. En moet hij weer op adem komen. Dat wordt hem denk ik in zijn sociale omgeving niet in dank afgenomen. Niet dat hij asociaal is. Integendeel. Maar hij is een enorm gedreven filmmaker. Hij is een van de beste regisseurs. En ik verwacht echt dat hij internationaal zal doorbreken. Waarschijnlijk met deze film. Alleen dan maakt het schabelmannetje toch een beetje goed. Ja, weer dus niet. Dus alles is weer goed gemaakt. Maar um, is dat zo? Ga je er zo? Nou ja, ik hoef eigenlijk maar naar je te kijken om te zien dat je er vol in gaat. Ja, maar... ik ga er volledig voor. Dat is inderdaad waar, ik kan ook niet anders. Maar ik ben dan echt anderhalf jaar weg van de wereld. En uh, het duurt lang om weer boven water te komen. Ja. ja. Het is, je wilt het zo goed doen. Hè? Ik bedoel, je maakt ook niet zoveel films in je leven. Ik wil dan graag iets neerzetten. Want het is al ten eerste nooit helemaal zo zoals je het zou willen. Dus Dan is het met man en macht vechten om het zo goed mogelijk te houden. Ja. En daarom heeft er ook vrij veel tijd tussen gezeten. Ja, het is ook een beetje toeval. gewoon. De, de tijd gaat ineens snel. We wilden dit eigenlijk... De eerste versie van het script is 2004... En dan, als je het dan een jaar uitstelt... Allez, de tijd gaat snel. Ik heb dan een animatiereeks gemaakt. Kika en Bob was ook super superleuk. Oh ja, Jack Wouters en Georgina. Ja, van ja Georgina. Geweldig, Jack ook. Ja, ja. En ik heb ook twee kinderen gekregen. En, allez, ik bedoel, en ik heb andere scripts ontwikkeld. En voor je het weet ze zijn En je bent ook zo niet zo'n man... Want dat vond ik zo grappig dat je ergens in een interview zei... Al die mensen in roepen dat ze wel met vier uur slaap toe kunnen. Nee, nee ik helemaal acht niet. Uur nodig, ik acht, acht uur minimum gewoon. <laughs> ja, ik ben er wel jaloers op mensen die dat kunnen... maar. Is het altijd, Is toch altijd een beetje het ding van ja als je meer dan vier uur slaap nodig hebt dan, dan uh, ben je geen man dat denk ja <lacht> doe even normaal ja. Ja. gewoon acht uur slaap wat komt er op de tegel te staan Vincent Bal? Nou, wel ik ga op de tegel iets schrijven wat onze vriend Micha dus uh, naar wiens Nono uh, van Nono gaat die wordt een beetje neergezet als de antipode van Nono een klein beetje een saai jongetje mm -hmm. hoe Nono nooit denkt te zijn die doet een heel serieuze speech op zijn van... En die zegt op het einde, een wijzer man dan mijzelf heeft ooit gezegd... Uh, het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden... maar het moet voorwaarts geleefd worden. En in die, in die speech komt het over als een heel saaie spreuk... Maar het is ook wel een beetje waar de film over gaat. En er zit ook wel een kern van waarheid ik in. Ik vind natuurlijk. hem heel mooi. Ja. En door jouzelf eraan toegevoegd, dus. Want, het uh, stond ook niet in het boek, in het boek nee, voor. maar ik denk dat ik het de wijze spreuken gegoogeld heb of zo. Ik wist <lacht> al niet meer hoe <lacht> dat. Dat geloof ben. ik niet. Nee, ik weet het echt niet. Meer. Ik, ik, pas op, soms zit ik zo echt. Ik, het zou heel goed kunnen dat ik Joodse wijsheden of zo ben gaan googelen. Oh ja. Ja, tuurlijk, omdat ik, ik wilde dat hij zo echt iets, iets zei dat dat. Ik, ik, ik denk dat ik echt op zo'n manier erop ben gekomen. Maar dan vond ik het wel ergens zo... Je probeert toch altijd... Ergens een paar keer in een notendop... een beetje die thematiek van een film te vatten. Ja, er is ook op een bepaald moment... Chris Bolcheck, die speelt de Ober. En Nono no, no doet iets fout. En dan zegt hij: En dat is dan de zoon van een inspecteur. Hoe is het mogelijk? Dat vond ik ook. Dat is ook een <hijst> beetje waar die film over gaat. Of waar Nono -no mee zit. Zo. Maar goed, <hijst> goed, dat komt erop. Spre schrijf hem op. Spreek hem nog één keer uit. Want hij is echt prachtig. Het leven. Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts geleefd worden. Een prachtige Joodse wijsheid, bijeengegoogeld, het woord Vincentbal. <laughs> ja. Vincent Bal. Goed, veel dank en heel veel plezier morgenavond... bij de opening ja, van het Filmfestival in Utrecht. Het is een prachtige film, No No het zigzagkind. kind. Zo dadelijk op deze zender twee dingen. Vandaag met Alice de Bruin en het gaat over het standbeeld van Nelson Mandela... dat daarnet is onthuld vanmiddag in Den Haag. Gisteravond ging het erover bij ons... En uh, nu in twee dingen te gast zijn twee mensen, Martin Jonkers en Sonja van Proosdij... die vanuit hun gedachtegoed van Mandela hun steentje proberen bij te dragen in Zuid-Afrika. Een mooie avond verder. Dank meneer Bal. Morgen ontvangen wij modeontwerper Jan Taminio. Dit was trouwens, Laat me eens kijken, aflevering 2509. Tot morgen. Radio 1. E. Kenstof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Doe burgers. De overheid trekt zich terug. De omslag moet gemaakt worden door de mensen zelf.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 Dit is Radio 1.